In België hebben duizenden mensen gisteravond urenlang vastgezeten in gestrande treinen. Sinds het einde van de middag was het treinverkeer ernstig ontregeld door een kapotte bovenleiding en ook stond er een defecte trein op het spoor. Vooral rond Gent waren de problemen groot. Tussen de 500 en 1000 mensen zaten daar vast, de meeste in oudere treinstellen zonder airco. De temperaturen liepen erop tot zo'n 45 graden. Om veiligheidsredenen mogen de deuren van een gestrande trein niet open. Alle mensen raakten onwel en drie kinderen werden uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. In Gent was het gemeentelijke rampenplan een paar uur van kracht. Hulpdiensten deelden water uit om uitdroging van de reizigers te voorkomen.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 A7% koopkracht in. Op een veiling in Londen is een handtas van oud-premier Thatcher verkocht. De zwart tas van het Britse luxemerk Esprit ging weg voor 28.000 euro. Margaret Thatcher was 30 jaar eigenaar van de tas. Ze droeg hem in de jaren 80 tijdens onderhandelingen met de Sovjet-leider Gorbatschow. Haar handtassen stonden symbool voor haar compromisloze stijl. Thatcher geeft de opbrengst aan een goed doel.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 De Nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het vierde uur van De Nacht op 1. Het is al licht aan het worden buiten. Het is korte nacht weer geweest. Zo, uh, ja, de korte nachten tegenwoordig dat het uh, ook alweer vroeg licht wordt. En ja, in deze Nacht op 1, zo in dat, dat uh, laatste uurtje. Dat kan zomaar het laatste uurtje zijn van zo'n uh, nachtdienst dat je denkt, ja, hè. Even doorbijten nog, tot misschien wel 6 uur of 7 uur. Maar dan heeft ze zometeen nog een mogelijkheid om een verzoekplaat aan te vragen. Of het is misschien om de dag te starten. Welke plaat zou er zometeen goed bij passen? En wil jij zometeen graag op Radio 1 horen? Bel met de studio 0800-1121. Dat is 0800-1121. En misschien zometeen jouw plaat hier op Radio 1 als verzoek. Nou, het wordt een warme dag vandaag, voor zolang dat duurt. En daar wordt wel een plaat bij van Chris Ria. Dit is On the Beach uit 86. a man of Van Een daydreamer in de nacht op een was enkele weken nog geleden de Radio 1 Week CD. Daarvoor zat Chris Ria en On The Beach uit 86 En zometeen een verzoekplaat aangevaagd door een luisteraar... zomaar bijvoorbeeld onderweg of nog op het werk. Het kan een plaats zijn om de nacht af te sluiten of om de dag te openen. Het telefoonnummer is 0800-1121. 0800-1121. Ik me Smile van Chicago in de nacht op een. Aan de telefoon heb ik uh, Ria, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hoorde dus juist het verzoekmoment. Jij dacht, ik heb een mooie plaat in gedachten, die wil ik graag delen. Ja, inderdaad. Dat, uh, die gedachte had ik. En uh, ja, daar uh, ben ik al jaren en jaren fan van. En ja, dat. Ik, ik niet de enige trouwens. Nee, <laughs> want je bent onlangs naar een concert geweest? Ja, dat is anderhalf week geleden in de Ahoy. En bij wie ben je toen geweest? En Neil Diamond. En hoe was dat concert? Kan je het kort omschrijven? Was ja, het nog net zoals ik... uh, 30 jaar geleden? Wat wat zei? Ja, nou eigenlijk beter. Uh, ik ben altijd naar al zijn concerten geweest en uh, ik las dus al in de krant, want hij gaf er twee en ik ben naar het tweede concert geweest. Dus dan kan je het voordeel dat je natuurlijk al kan lezen in de krant van hoe het was. Ah. Okay. En er stond nou dat de meeste artiesten als ze ouder worden dat die stemmen achteruit gaan. en normaal. Ja. Maar bij hem wordt het alleen maar beter. En dat, dat, dat tamberen waar je van Niel van houdt... dat, dat, nou, ja, dat, dat zat er gewoon uh, tien keer zo erg nog in. Dus ja, dat is uh, gewoon geweldig. En daarbij, wat ik wel een leuke anekdote vind... dat is wat hij vertelde voor het eerst. Nooit ergens gelezen. Hij liet grote foto's zien. Dat heb je natuurlijk tegenwoordig met die, uh, met die grote schermen. Ja. Uh, dat ooit zijn oma, die is, hij zei dus niet of het uit Nederland was, maar die is met uh, Holland-Amerika-lijn en dat, die vertrok uit Rotterdam, mm -hmm. is die uh, als emigrant naar Amerika gekomen. Ah, oké. Okay. En uh, ja, goed, er is hij natuurlijk een, uh, een kind van. En uh, ja, dat is natuurlijk best wel vandaar dat hij toch een bepaalde band heeft met, Nederland, met Rotterdam. Ja. ja, er liggen nog een bepaalde routes Ja. Ja, en, en welke plaat uh, wilde je horen die je ook op dat concert uh, heeft gespeeld? Nou, dat is waar iedereen stil van wordt en, en, en emoties naar boven komen. Het is I am, I said. Waarom gaan hem draaien, Ria. Geniet ervan. Dankjewel. Ik wens je een prettige dag. Dankjewel. dag.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 It is fun. Came one well, except for the names and a few of the changes. If you talk about me, the story's the same one, but I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go, and I'm not a man who likes to swear.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 Can't De zangeres uit Nieuw-Zeeland, Brooke Fraser met zijn Jack Kerrick komt af van haar album Flags. En uh, haar album komt ook uh, in Europa, wordt het uh, uitgebracht. En dat zal uh, uh, binnen nu en twee maanden zijn. En ook komt ze naar Nederland voor een optreden op 30 september... zal ze een optreden geven in Amsterdam in People's Place. En daarvoor zat ook nog een verzoekplaat van de Ria's. Ze vroeg aan Neil Diamond met I Am I Z. Zometeen uh, focus op de wereld. En in focus op de wereld heb ik vandaag contact met twee hulpverleners. De een in Bonaire en de ander in China. China. Sam Kook en What a Wonderful World in de Nacht op één. Focus op de wereld met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen spreek ik met uh, Gerdien de Jager in uh, Bonaire. Gerdien, voor jou goede avond, voor ons goedemorgen. Ja, goedemorgen. En ik spreek ook met uh, Jaap den Butter. Uh, normaal ben je gevestigd in China, maar je bent uh, sinds eind mei even in Nederland. Goedemorgen Jaap. Ja, goedemorgen. En uh, kan je even kort vertellen waarom jij in, in Nederland bent sinds mei? Uh, nou, het was uh, drie jaar geleden dat we in Nederland waren. Het, is, uh, het werd uh, tijd om weer uh, familie, vrienden te zien en uh, ook uh, hier bij onze uh, achterband te presenteren hoe het werk in China gaat. En, uh, en ja, gewoon toch een uh, stukje van het werk te laten zien hier. Dat, dat doen we altijd wel via nieuwsbrieven, maar het is goed om dat soms ook in, in persoon te doen. Ja. En voor wat voor organisatie werk je in China? Ik kan dat even kort te omschrijven? Uh, we hebben daar een uh, ontwikkelingsorganisatie in uh, het uh, zuidwesten uh, van China. En uh, ja, we doen verschillende projecten, uh, voornamelijk onder armen, uh, uh, mensen die door de samenleving vaak uitgestoten zijn. Uh, kun je denken aan lepra-patiënten, gehandicapte kinderen, aids dat soort uh, dingen. Ja. En uh, hoe is het nu alweer om na drie jaar even weer in Nederland te zijn? Dat is uh, apart. Uh, het, is, het is leuk om uh, weer in je eigen cultuur te zijn. En uh, dingen te zien. Uh, er zijn ook dingen veranderd soms. Of uh, wij zijn veranderd. Maar uh, uh, ja, voor ons uh, als, als volwassenen is het leuk. Voor de kinderen soms is het, uh, is het wat lastiger. Omdat die helemaal niet opgegroeid zijn hier natuurlijk. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het, is, het, is een, het is een stuk rustiger als je hierbij bent, denk ik. Uh, ja, het is... Uh, het is heel anders. Het is, het is anders rustig. Uh, ik bedoel, we, we zijn heel druk met uh, mensen bezoeken of mensen op bezoek krijgen en uh, presentaties geven en dat soort dingen. Dus uh, het is, ja, je leven is gewoon heel anders als je hier in Nederland bent. Ja. En slaap je dan bij familie? Heb je dan uh, of heb je ergens iets gehuurd tijdelijk? Ja. En uh, we hebben een commissie hier in Nederland die uh, alles uh, geregeld heeft voordat wij terugkwamen. En er is een huis gehuurd en. Uh, en uh, ja, we wonen lekker op onszelf tijdelijk. Dus dat is wel mooi. We kunnen ja. mensen ontvangen. Ja. En we zijn niet afhankelijk van anderen, zeg maar, uh, om, uh, om mensen te ontvangen voor ons. Ja. Ja. Nou, je vertelde het al, je, je werkt in, in China onder andere met uh, nou, gehandicapte kinderen, lepere patiënten Je doet ook aan voorlichting. Um, kan kan je, toen je, voordat je in mei wegging, even kort wat, wat, wat werkzaamheden omschrijven waar je mee bezig bent geweest? Nou ja, ik zit in een... Um in een leidinggevende positie. Dus veel is uh, toch wel uh, vergaderen met andere, le andere leidinggevenden, aansturen van werk, uh, functioneringsgesprekken. Uh, nou ja, vooral voor een, een periode voordat je weggaat moet er heel veel geregeld worden van uh, nou, wie gaat mijn taken overnemen. En, uh, daarnaast waren er best wel wat, um, wat dingen die uh, moeilijk lagen met uh, overheidsrelaties en dat soort dingen. En, uh, um, ja, dingen in de organisatie die veranderd uh, moeten worden, uh, salarisveranderingen, ja, noem maar op, heel veel, heel veel uh, organisatorische zaken die allemaal geweest zijn voordat we weggingen. Ja, want jullie werken met, met 40 lokale medewerkers ongeveer daar. Zijn die dan ook allemaal in dienst voor de organisatie? Ja, de, de lokale werkers zijn allemaal in, uh, in dienst van de organisatie en die worden betaald door de projecten waarin ze werken. Ja. En nu, heb ik, nu heb ik begin januari even gesproken en toen vertelde je dat je een soort uh, ja, in, midden in een reorganisatie uh, zat van, van, van de organisatie waar je voor werkt. En ik dacht, dan ga ik aan de reorganisatie van nou weet je, er moeten mensen uit en, en dat soort zaken. Maar dat is eigenlijk iets heel anders, hè, hoe jij het uh, uh, opvatte, de reorganisatie in, in China, van hetgeen waar je mee bezig bent. Ja, um... Eigenlijk uh, kwamen we er binnen de organisatie achter uh, ja, dat we toch wat bij de, bij de visie van, van wat we daar willen doen uh, afgeraakt waren. En dat was, uh, ja dat komt door verschillende omstandigheden van, uh, van hoe je werkt groeit en, en uh, waar je je aandacht op richt. Maar uh, ja wat we een beetje uit het oog verloren waren was, uh, was meer... Um, uh, capacity building, zeg maar, in, uh, uh, uh, uh, onder onze eigen stafmedewerkers. En, uh, en ja, dat we ons meer moeten richten op het, op het overdragen van de visie aan de lokale werkers, zodat die het werk beter kunnen gaan overnemen en dat soort dingen. En, uh, ja, dat is, dat is waar we ons uh, meer op moeten gaan richten. En Dat is gewoon een proces van een aantal jaren. Ja. Uh, waar, waarbij ook wel een aantal uh, meer uh, praktische reorganisaties plaatsvinden. Van uh, uh, beter aandacht voor uh, carrièreplan, uh, salarissen moesten bekeken worden, uh, dat soort dingen. Ja. En die visie was dan even weg doordat uh, het allemaal wat groter werd of dat het veel werk was uh, te doen? Dat, het allemaal wat, uh, dat er minder aandacht was voor dat soort zaken? Um, nou ja, het, het, het is um, voornamelijk denk ik ook door eisen van uh, donoren die de projecten steunen vanuit het buitenland. Uh, eisen vanuit de overheid dat je je heel erg op projecten en op het, op het werk wat je moet afkrijgen gaat richten. En, en daarbij soms de werkers die binnen het project actief zijn uh, een beetje over het hoofd ziet en ze, en ze meer als instrumenten gaat zien dan als mensen zeg maar. Uh, dat, dat klinkt heel negatief en het, en het was op zich niet, niet zo negatief... maar dan moeten we wel opletten dat dat niet gebeurt, zeg maar. Nee. Maar je zegt ook dat je er heb drie jaar voor uitgetrokken... om dat allemaal weer in goede banen te leiden. Is dat niet een hele lange periode? Uh, nou, uh, het, het is um, eigenlijk dat je moet zien van... Hey, we zijn echt helemaal uh, terug van uh, continu werken en uh, projecten afkrijgen... Uh, naar uh, hey, uh, het arbeidsbeleid, uh, de, de aandacht voor het personeel, uh, de aandacht voor de, de eigenlijke doelgroep die we moeten bereiken, uh, is, is weer helemaal terug. En, en daarnaast ook het doel van... Uh, hey, de organisatie wordt helemaal beheerd door buitenlanders. De visie komt helemaal van buitenlanders naar... Uh, de visie wordt helemaal gedragen door de lokale medewerkers. Bepaalde leidinggevende functies worden overgenomen door, door, door lokale medewerkers. en uh, Dat gebeurt al wel een beetje, maar daar heb je heel veel tijd voor nodig... omdat je mensen moet opleiden. Je moet mensen uh, ja, toch in een bepaald traject uh, laten groeien binnen hun, hun eigen werk... Ja. Ik praat zo met je verder, Jaap. Ik ga even nu naar uh, Gerdien in uh, Bonaire. Gerdien, jij werkt voor uh, uh, Crusada, de organisatie. Je bent directeur opvang Verslaafden. En uh, kan, je, kan je aangeven waar jij zelf de afgelopen weken mee uh, bent bezig geweest? Um, ja, ja met, met heel veel verschillende dingen natuurlijk altijd als je... Ja, in, in zo'n uh, positie zitten. Er zijn altijd heel veel dingen die tegelijk spelen. Dus uh, uh, een van de dingen waar we niet echt voor de afgelopen tijd mee bezig zijn uh, geweest is uh, ja, het bijhouden en het, het van een afstandje begeleiden van de bouw van vrouwenhuizen. Mm -hmm. We hebben op dit moment uh, opvang voor uh, verstaafde mannen. En ook een, uh, ook een inloopcentrum. En daarnaast werkervaringsprojecten, maar de ja, de wens is toch wel dat we uh, ook opvang kunnen starten voor vrouwen. Ja, dat heeft uh, de afgelopen jaren, kan ik zelf zeggen, is dat een uh, wens geweest en uh, zijn we steeds mee bezig geweest. Maar dat heeft ook heel veel vertraging opgelopen. Dus dat is wel altijd iets wat, uh, wat ons veel aandacht blijft vragen om, uh, ja, om dat te blijven begeleiden en er uh, uh, nou, dus bovenop te zitten om, zodat het uh, blijft lopen. Ja, we hebben nu wel goede hoop dat het uh, ook daadwerkelijk uh, binnen een paar maanden af gaat komen. Ja, want hangt dat dus uh, van financiën af of, of, of van de bouw die wat vertraagd is? Ja, met name de bouw die vertraagd is op dit moment. En uh, we zijn met verschillende uh, partners daarin uh, in zegen gegaan de afgelopen jaren. Mm -hmm. Daarin zijn uh, wat, wat dingen in misgegaan. Maar inmiddels... Uh, ...kan ik zeggen dat we nog nooit zo ver zijn geweest dat er een dak op heeft gezeten... ...en zelfs al een paar ramen in zitten. Okay. Dus, uh, nou ja, het <laughs> biedt nu perspectief, yeah. zullen we zeggen. Yeah. En, en, en, uh, en maar ja, goed, je, je leert er ook wel van om, uh, om soms wat voorzichtiger te zijn in, uh, in communiceren... ...over wanneer uh, zo'n soort project dan klaar is. Ja. Want, uh, ja. Nou ja, goed, je hebt soms goede hoop dat het volgens de planning nu wel goed gaat lopen... ...maar er zijn toch zo vaak weer dingen die tegenvallen... Dat, uh, ja, het zijn ook wel echt lastige dingen. Ja. En wat voor vrouwen gaan er dan in die huizen uh, uh, wonen die nu nog uh, in, in aanbouw zijn? Wat, ja, de wat... bedoeling is dat we dus um, uh, vrouwen kunnen opvangen die um, verstaansproblematiek hebben. Eigenlijk op het eiland zijn er uh, um, nou ja, zowel mannen als vrouwen die, uh, die verslaafd zijn. En nou ja, mannen, de, dat ligt um, wat meer voor de hand op de een of andere manier. En uh, die zijn ook wat meer zichtbaar, zeg maar, als... Uh, als uh, mensen die ook uh, overlast veroorzaken en zo. Mm -hmm. uh, maar er is toch ook wel een aardige uh, groep die, uh, van vrouwen die verslaafd is. En daar is op dit moment helemaal niks voor op het eiland. Er is wel geen uh, opvangmogelijkheid. En uh, de bedoeling is dat we uh, uh, vrouwen opvangen. en uh, eventueel als ze kinderen hebben, dat hun kinderen ook opgenomen kunnen worden. Uh, we hebben de afgelopen jaren zijn we regelmatig ook vrouwen tegengekomen die zowel verslaafd zijn als zwanger zijn, bijvoorbeeld. En, uh, of jonge kinderen hebben, nou, ik kan je voorstellen dat het voor een vrouw erg moeilijk maakt om, uh, om iets van uh, een band op te bouwen met een kind. En daardoor een heel, uh, ja, een heel gezin eigenlijk al heel snel uh, ontspoort. Ja. En uh, nou ja, de wens is in die zin om, uh, om vrouwen en hun eventuele kinderen ook op te kunnen vangen. Om ze zo een echt nieuwe start te kunnen bieden. Ja. En, en op, op basis waarvan um, kunnen die mensen daar een aanmerking voor komen? Om uh, bij jullie dan uh, in de opvang te, te komen? Ja, het is eigenlijk zo dat voor zowel mannen als vrouwen geldt dat het belangrijkste uh, indicatie is. als ze gemotiveerd zijn om echt een nieuw leven te beginnen zonder verslaving. Okay. En uh, daarnaast zijn er natuurlijk een aantal dingen die, die belangrijk zijn. dat ze in een groep. Uh, in staat zijn om in een groep te leven. en. Uh, nou ja, dus dat betekent dat ze niet te zware psychiatrische uh, problematiek moeten hebben. Um, maar in principe is het zo dat de motivatie het, uh, het belangrijkste is. Dat ik het het afkicken van een verslaving vraagt zoveel van jezelf en het vraagt zoveel uh, ja, inzet en doorzettingsvermogen. En uh, nou ja, ook het, het volgen van een intensief programma is uh, zeker niet gemakkelijk. En uh, nou ja, dat, ik denk dat je als je naar jezelf. Kijk van als je een een flinke gewoonte wil wil veranderen. Die je zelf al hebt, dan kost het ook soms aardig wat moeite. Ja, ja. Dat is bij een verslaving doorbreken, zeker zo. Dus daar moet je flink voor gemotiveerd zijn om, ja, om ook daadwerkelijk zover te komen. Ja, en wat, wat ik dus ook uh, heb begrepen uit, een, uit, uit, uit, uit uit de website ook en uit iedere mailwisselingen, dat, dat er ook bepaalde uh, mensen die dus uh, op bonaire zitten op een gegeven moment ook naar Nederland gaan. Ja, ja dat, dat komt uh, regelmatig voor. We hebben um, een uh, samenwerking met uh, de Stichting De Hoop in Nederland en uh, nou, regelmatig is het ook wel zo dat, dat uh, uh, cliënten van ons die bij ons in behandeling hebben gezeten ervoor kiezen om uh, hun behandeling eigenlijk voor te zetten bij De Hoop in, uh, in Nederland. En uh, nou, op zichzelf is dat voor een aantal uh, cliënten niet zo'n verkeerde keuze. Het is eigenlijk, Bonaire is een heel erg klein eiland. Het heeft 15.000 inwoners. En de, ja, de staatsprobleematiek is best, uh, best heel groot. Dus ja, er zijn mensen die heel hun leven ongeveer daar al, uh, daar al in zitten. In zo'n uh, wereld van verslaving zou, zou ik graag willen zeggen. Ja. En uh, kennen zoveel mensen en weten precies waar alle drugs te krijgen is. En kennen zoveel verleidingen dan ook op zo'n uh, ja, op hun eigen eiland. Dat het uh, best heel moeilijk is om ook na hun behandeling stabiel te blijven. En in die zin is het soms heel goed om, uh, ja, om er een tijdje uit te zijn, om daar verder stabiel te worden. En uh, nou ja, er zijn ook die dan na hun uh, periode in Nederland weer terugkeren. En dan vangen wij ze ook weer op voor nazorg, zodat ze uh, ja, eigenlijk stabieler zijn om, uh, ja, om echt die confrontaties aan te gaan op hun eigen eiland. Ja, en zijn er al voorbeelden van dat de mensen van Bonaire naar Nederland zijn gegaan en dat dat succesvol is geweest? Ja, zeker. Ja, ja die, zijn er, uh, die zijn er zeker. En uh, het is ook zo dat er, dat er ook al positieve voorbeelden zijn van mensen die op Bonaire zijn gebleven. Maar je ziet toch wel vaak dat het erg, uh, ja, erg moeilijk voor ze is om dan echt stabiel te blijven. En uh, ja, daarin zien we soms dat het mensen echt uh, ja, duidelijk helpt om dan uh, een tijdje van hun eigen eiland af te gaan. Ja. Hoewel ja. het ook wel moeilijk is, want het betekent ook dat je in een heel andere cultuur natuurlijk bent. En uh, nou ja, je ook niet altijd begrepen voelt en soms ook, uh, ze hebben soms ook last van hij mee, echt naar, uh, naar hun familie en naar hun eigen land. Dus dat ja, het is dubbel. Het is niet een uh, ideale oplossing zou ik zeggen. Maar voor sommigen is het wel, uh, helpt het wel mee om uh, stabiel te blijven. Ja. Ja, ik ga zo met je verder praten, Gertien de Jager in Bonaire. Ik ga wel even naar Jaap en Butter. Normaal ben je in China geplaatst, maar je bent nu even in Nederland uh, sinds mei. Om even wat, uh, nou ja, ik denk ook bij te komen. Wat contacten weer aan te scherpen en ook te laten zien met uh, wat voor werkzaamheden jullie bezig zijn. Um, heb je nog wel een beetje het nieuws in China in de gaten gehouden? Nou, eerlijk gezegd, uh, ten voorbereiding van het, uh, van deze ochtend een klein beetje. Ja, maar uh, we zijn redelijk druk geweest. En het nieuws is een beetje langs ons heen gegaan de afgelopen maand. Maar uh, ja, het. Uh... Je houdt het op de afstand een beetje bij. Ja, ja. Nou, iets wat, wat in ieder geval in Nederland uh, geregeld in het nieuws is geweest... is dat er uh, in China grote overstromingen zijn geweest in het zuidoosten van het land... waar al meer dan 180 mensen zijn, zijn omgekomen. Uh, er zijn ook uh, nou, provincies die deels onder water staan, bedrijven staken uit werk. Uh, er wordt gezegd dat zelfs miljoenen mensen door de watersnood getroffen zijn. Is, heb je dat een beetje meegekregen nog? Nou, eerlijk gezegd had ik er niet zo heel veel van meegekregen... maar um, in Nederland hoor je daar vaak nog meer over... dan wanneer je in China zelf bent. Zeker voor ons als buitenlanders... waar je niet al te goed toegang hebt... tot, uh, tot uh, Engelstalige lokale uh, media. Um, ja, is het, uh, is het soms lastig om, om dat soort informatie goed te krijgen... en ook te zien wat, wat er wat er leeft onder de Chinese bevolking, zeg maar. En daarnaast zitten wij een heel eind bij dat ge gebied vandaan. Dus uh, ik bedoel, wij, dat is Zuidoost-China, wij zitten in Zuidwest-China. En je praat dan toch over duizenden kilometers dat wij daar vandaan zitten. Dus dat uh, um, in, so, sowieso in, het, in de lokale pers kom je daar dan toch alweer minder uh, over te weten, zeg maar. Ja, ja. Ja. En, en heb je ook nog iets meegekregen van, van het verhaal in Tibet... Dat, is, dat gesloten is voor buitenlandse bezoekers tot 26 juli? Uh, dat, dat was uh, eerlijk gezegd ook vrij nieuw voor me. Dat hoorde ik hier in Nederland uh, ook een... Uh, ja, het is, het is eigenlijk uh, altijd wel uh, met, met zulke soort dingen... vooral in Tibet uh, zie je dat, uh, dat uh, ja, dan de boel toch helemaal dicht... Uh, gaat voor buitenlanders. Ja, want het en, gaat om een, om een jubileum hè, van de, de ja, communistische ja. partij die op en, 1 juli... En dat zie, je, dat zie je in heel China als er zulke soort dingen gebeuren. Dat was met de Olympische Spelen ook. En, en ja, met het 60-jarig jubileum uh, vorig jaar. Uh, ja dat, of Twee jaar geleden alweer is dat bijna. Uh, zie je ja, dat steeds weer gebeuren. En dan, uh, ja, dan kun je gewoon duidelijk zien dat sociale rust echt voor alles gaat. En, uh, en dan... Uh, dan ja, wordt het gewoon een hele rigoureuze maatregelen. Want ja. dat, dat, dat is echt ook de reden erachter. Het is echt om, om rust te creëren. Gewoon onder, ja. de, onder de bevolking. Het is gewoon een evenement ja. van ons. Wij vieren dit. En we hoeven daar eigenlijk geen buitenstaanders bij te hebben. Ja, en, en, en ook. Uh, ja, dat het, uh, dat het ook. Uh, met, met zulke soort activiteiten. Echt ook wel. Uh, ja, toch voorkomen van echt van sociale onrust. Uh, en. Ja, of dat het dan alleen met de buitenlanders te maken heeft... maar toch om alles, alles controleerbaar te houden, zeg maar... Uh, uh, worden er vaak zulke soort maatregelen genomen, ja. Oké. Okay. Uh, uh, maak je dat zelf ook nog mee als je, als je in China bent? Dat je ook nog een beetje uh, zelf wordt gezien van... oh, je, je, bent, je werkt voor een hulporganisatie, dus ik, ik ben een beetje voorzichtig? Ja, ja uh, het afgelopen jaar hebben we dat uh, heel duidelijk gezien. Uh, dat, uh, dat het toch moeilijker... Uh, was het afgelopen jaar om, om contracten te tekenen? En uh, de, de registratieprocessen van uh, buitenlandse uh, uh, hulporganisaties zijn uh, strenger geworden. En uh, aan de ene kant is dat goed, het is meer duidelijk van hoe je je moet registreren als organisatie. Maar aan de andere kant is het, is het uh, zo'n uh, formeel proces geworden dat heel veel lagere. ...overheidsfunctionarissen hun handtekening niet meer onder een document willen zetten... ...omdat dan heel duidelijk is uh, uh, wie de samenwerkende partner is... ...en dan uh, als er wat misgaat, dan, ja, dan, dan uh, heeft dat grote gevolgen voor zo'n uh, medewerker ook. Uh, ja. Dat hebben we in het verleden ook verschillende keren gezien bij andere organisaties... ...dat er dus echt uh, mensen ontslagen worden als er iets misgaat, zeg maar. En dan, uh, ja, dan zijn mensen toch wat banger als het uh, allemaal erg formeel wordt. Ja. Ja. En, en, en daarnaast we uh, in maart hadden we ook een, uh, een bezoek van de Nationale Veiligheidsdienst bij on, onze organisatie. En eigenlijk het eerste wat ze vroegen was, hey, uh, hoe denk je over de situatie in het Midden-Oosten? En daarna merk je ook dat ze ook, ook door die hele, wat er toen in het nieuws was, wat er in het Midden-Oosten gebeurde, mm -hmm. uh, ja, dat ze daar toch ook bang voor zijn van, hey, wat gaat er uh, door dit... Uh, voorval uh, aangewakkerd worden in China. Ja, ja oké. Okay. En, en dan waren ze dus mogelijk ook bang dat jullie een ander standpunt in zouden nemen. Ja, dan. terwijl in, in, in opzicht in onze statuten van onze organisatie staat heel duidelijk dat wij, uh, dat wij niet bij, uh, bij politieke activiteiten betrokken zijn. En als, als je als. Uh, ...individuele medewerker daarbij betrokken zou zijn... ...dat je dan uh, ontslagen wordt uit de organisatie. Dus uh, wat dat betreft zijn we altijd best wel heel duidelijk geweest... ...van hey, we zijn hier niet met po mo politieke motieven... ...we zijn hier echt om, uh, om uh, de zwakkeren in de samenleving te helpen. Ja, want wat, wat, wat voor uh, stelling neemt China in... ...in het hele gebeuren rond het Midden-Oosten? Uh, nou, ja, ze staan uh, meestal wat afwijzend tegen, uh, tegenover het ingrijpen van, uh, van het Westen natuurlijk, in, in zulke soort landen. Mm -hmm. En uh, ja, daarbij ook de gedachte denk ik toch van, ja, stel dat, dat, dat ze dat in, in China gaan doen, nou is dat wat minder uh, voor de hand liggend natuurlijk, maar... Uh, uh, ja, wat, het, het gaat vooral dan toch van ook weer dat, uh, toch wel dat controle en uh, sociale onrust voorkomen. En uh, je ja. ziet gelijk ook toch meer uh, politie op straat. Uh, uh, ja, er zijn toch ook wel protesten geweest in China natuurlijk. En uh, er zijn jaarlijks toch heel wat, uh, wat protesten van, uh, van arbeiders of uh, andere groepen in de samenleving... die toch, die toch steeds meer uh, ja, laten weten dat ze met een aantal dingen niet eens zijn. Ja ja daar, is, daar zijn ze toch erg, erg bang voor dat dat uh, zou kunnen escaleren. Ja. Zullen we het allemaal gewoon uh, in eigen hand houden? Alles ja, gecontroleerd ja. laten verlopen? Ja, ja. Ja. Ik praat zo met je verder, uh, Jaap ten Butter. Uh, normaal ja. geplaatst in China, maar nu dus even in Nederland voor een, uh, voor een verlof. Ik ga weer even naar uh, Gerdien in uh, Bonaire, uh, directeur opvang voor verslaafden. Uh, sinds vorig jaar, uh, 10-10-2010, een belangrijke dag in uh, Bonaire. Toen is uh, Bonaire officieel een bijzondere gemeente van Nederland geworden. Uh, ik vraag me eigenlijk af, hoe gaat het eigenlijk met het lokale eilandbestuur... dat vanuit Kralendijk opereert? Hoe gaat het met de status als bijzondere gemeente? Ja, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Uh, vooral omdat er eigenlijk ook nog best wel veel onduidelijk is. Dus uh, het was inderdaad een hele belangrijke datum, zou je kunnen zeggen. 10, 10, 10. En van tevoren waren er veel uh, zijn er vrij veel dingen voorbereid. Uh, werden er ja werden natuurlijk veel uh, ook beloftes gedaan en, uh, en dergelijke. Er was uh, van tevoren ook op een gegeven moment nog een referendum. Van is het eigenlijk wel wat we willen. En uh, ja, goed. Uh, in, in die zin uh, keek iedereen er wel naar uit van nou, wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren op 10-10-10 en eigenlijk is het nog, nog steeds zo dat er uh, nog steeds wel onduidelijkheden zijn. Um, eigenlijk is het, hele, is het hele veranderingsproces nu, uh, nu aan de gang. Mm -hmm. van, uh, de, de, met name, dus de verandering in verantwoordelijkheden van wat valt onder het lokale bestuur en wat valt onder uh, de. Ja, de uh, landelijke overheid, dus op dit moment Nederland. En uh, nou, in principe is het wel aardig helder van wat waar onder valt, maar het is nog niet zo dat alles ook, ook geregeld is. Dus dat betekent dat er op verschillende gebieden wel wat um, ja, onduidelijkheden zijn van oké, okay, het valt bijvoorbeeld niet meer onder, uh, onder de verantwoordelijkheid van het eilandbestuur en Nederland is nu verantwoordelijk, maar het loopt nog niet. Of er zijn nog geen uh, ah ja, contracten afgesloten bijvoorbeeld met het zorgkantoor of, uh, of dat soort dingen. En sommige dingen lopen daarin wel, maar andere dingen zijn ja duurt, duurt toch echt lang. Dus uh, ja, dat, dat zijn dat geeft op verschillende plekken soms, soms onrust en is soms lastig. Ja. En uh, ja, dus wat dat betreft is het een uh, spannend proces, moet ik zeggen. Ja, en waar moet ik dan aan denken bijvoorbeeld? Worden er dan zaken heel anders geregeld met bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of vergunningen, uh, uh, noem maar op? Ja, maar een aantal praktische dingen uh, merkt eigenlijk iedereen wel. En een aantal dingen zijn daarin ook wel, uh, wel positief. Uh, zo is bijvoorbeeld zo dus, uh, dat iedereen nu onder een vergelijkbaar uh, um, ja, like systeem uh, valt aan basisverzekering... Um, in ieder geval um, ja, betekent dat dus dat iedereen dat stukje wel merkt. Waar daarvoor waren er eigenlijk twee soorten um, ja, zorgverzekeringen, zou je kunnen zeggen, waar, uh, waar mensen onder, onder vielen. Ja. En nu is het eigenlijk zo dat iedereen die ingeschreven staat onder hetzelfde valt. Nou, dat zijn dingen die iedereen dan merkt. Een aantal dingen zijn daarin ook wel, uh, wel verbeterd. Uh, maar goed, er zijn ook nog wel een heleboel dingen die uh, ja die eigenlijk nog, uh, nog wel onduidelijk zijn. En uh, ook organisaties die, uh, die eigenlijk eerst een bepaalde vorm van subsidie kregen en uh, nu ja eigenlijk tussen uh, een beetje tussenin vallen en geen subsidie meer krijgen bijvoorbeeld en op een andere manier hun financiering moeten gaan regelen. En ja, dus daarin uh, ja heeft het ook wel voor de nodige onrust. Uh. Ja. ja dus het heeft echt nog tijd nodig als ik het zo hoor om dat alles een beetje op zijn plaats valt en dat iedereen ook uh, weet hoe dingen geregeld zijn ja precies ja, ja. ja naast dat het natuurlijk uh, um, ja, ook wel gewoon gevoelig ligt van hoe, uh, hoe Nederland en, uh, en Donaire, bonaire om het even zo te zeggen met elkaar omgaan en uh, um, nou ja goed het is dit niet alleen uh, zakelijk uh, uitzoeken van hoe uh, hoe werken we samen maar er liggen ook wel bepaalde gevoeligheden in uh, ook onder de bevolking van uh, Nou, is Nederland nu uh, op afstand aan het bepalen hoe de dingen hier op Bonaire moeten gaan? Of is het zo dat we uh, ja, daarin onze, onze eigen ja, beslissingsbevoegdheid kwijtraken? Daarin liggen allerlei gevoeligheden en dat heeft natuurlijk ook te maken met het, uh, met het verleden dat er is, waarin Nederland een. Uh, een behoorlijke rol ge gehad heeft uh, op de Nederlandse antillen. Dus in, ja, in die zin uh, is het meer dan uh, alleen zakelijk uitzoeken... van hey, hoe gaan we met elkaar samenwerken. Maar ligt ja. er ook nog een laag onder die soms ja, lastig is. Ja, ja. Wat staat er voor jou verder op de, op de agenda voor de komende uh, week? Ja, we zijn eigenlijk druk uh, bezig met het verder uh, uh, ja, opstarten... van onze werkervaringsprojecten. We de afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan... Uh, ...aan onze greenhouses, dus de groenprojecten. En dan zeg ik we, maar met name ook omdat we een stagiaire vanuit Nederland hebben gehad... ...die ons daar flink bij geholpen heeft. Dus we hebben nu volle kassen, zou ik, zou ik kunnen zeggen. Met komkommers, tomaten, sla. Allerlei geweldige verse producten, dus dat is heel erg leuk. Ja. En daar ligt de uitdaging in. De stagiaire die gaat nu naar Nederland, de uitdaging om het... Uh, goed te gaan overpakken en dat, uh, ja, dat uh, goed productie kunnen blijven draaien en uh, cliënten daarin kunnen meenemen, zodat ze ook uh, daarin wat kunnen leren. Ze ja. dus zijn daarin ook nog op zoek naar iemand uh, met verstand van zaken die het uh, verder ook te plaatsen kan overnemen. Ja, en ook wel. Maar dat, dat zal wel in ieder geval een belangrijk uh, stuk zijn om, uh, ja, om echt die werkervaringsprojecten verder uh, ja, continuïteit aan te geven. Ja. Ja, dus er staat nog uh, genoeg mooie projecten en genoeg uitdagingen zijn er nog om uh, te doen de komende ja, tijd. Ja. Ja. Ik ga ook nog even naar uh, Jaap uh, den, den Butter, normaal geplaatst in China, nu even in Nederland voor een, uh, voor een, voor een verlof. Uh, hoe, ziet, hoe ziet jouw week eruit uh, de komende, komende week? Uh, voornamelijk uh, ontmoeten van mensen, wat vergaderingen met uh, organisaties hier in Nederland... Uh, ja, en ook wat vrije tijd met de kinderen om ze wat van Nederland te laten zien. Ja, en gewoon een dagje uit en, naar de... En, ja, en we gaan ook nog een, een, een, een, een ruime week naar uh, uh, Groot-Brittannië om daar ook wat uh, partners te bezoeken. En, uh, en ook um, een van onze donoren is Fund. en die hebben hun hoofdkantoor in Londen. Dus daar gaan we ook uh, naartoe om hen te ontmoeten en uh, iets van het werk te laten zien. Ja, ja. ja. Ik wil jou een, een, een mooie, mooie tijd dan wensen hier in Nederland en ook in Londen... en dan straks ook weer in China. Wellicht als we dan de, de volgende keer weer spreken in Focus op de Wereld. Ja, dankjewel. Bedankt voor je tijd en een, een goede weken. Ja, zeker. En dat geldt ook voor uh, Gerdien, de jager in uh, Bonaire. Ik wil je ook bedanken voor je tijd en uh, nou ja, een, een goede nachtrust voor straks... want het is 6 uh, zes uur ja, tijdsverschil. Ja. En uh, bedankt voor je tijd en tot een volgende keer. Ja, oké, okay, graag dan. En uh, ja, mocht je meer willen weten over de, de websites van de, de organisaties waar uh, Jaap en uh, Gerdien voor werken, dan kan je terecht op de website van eo.nl/slash uh, de Nacht 1. Daar staan linkjes dus naar de websites van de organisaties waar ze voor werken. Tot zover, de Nacht op 1. Zometeen uh, het uh, journaal en daarna het radio en journaal Tot slot de laatste plaat van dit uur is van Jack Johnson. Sitting, waiting, wishing.